Ik wil uh, graag de Bijbel openen en lezen met jullie uit Marcus 2, uh, vers 1 tot en met 12. Jullie kunnen meelezen op het scherm. Hij beweegt wat, komt door de wind, is helemaal niet erg, maar laat je niet afleiden. Ik zal met jullie gaan lezen. En ik ga een stuk lezen uit uh, Marcus. Jezus is uh, uh, de stad Cavernum uitgeweest, hij heeft wonderen gedaan en hij komt nu weer terug in de stad en... Uh, het wordt bekend dat hij terugkomt. Dan gaan we lezen. Hoofdstuk 2. Toen hij, Jezus, enkele dagen later terugkwam in Caverneum... werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe... dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht... die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt... lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: Vriend, uw zonden worden vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen... en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Godlastertaal uit... Alleen God kan immers zonde vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde, zeg, tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden ver, u vergeven of sta op, pak uw bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u. Sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Marten, mag ik je uitnodigen? Goedemorgen. We gaan vanmorgen echt een beetje het Bijbelse verhaal diep in wat er hier gebeurt. Daar staan we bij stil vanmorgen. En um, het eerste waar, je, waar ik eigenlijk aan moest denken bij dit verhaal was... Uh, je hebt wel eens, als je het journaal ziet of op tv kijkt... heb je wel eens zo'n huis waar een uh, BN'er of een andere beroemdheid zit. En dan zijn er mensen, media rondom dat huis. En iedereen wil eigenlijk dat huis in. Iedereen wil contact met die persoon in het huis. Daar gaat het allemaal om. Een beetje chaos, drukte rondom dat huis... En zo'n beeld moet je eigenlijk ook hebben bij dit verhaal. Hier is ook een ontzettende drukte in dat huis, maar ook rondom het huis. En het opvallende is wel dat het Jezus' eigen huis is. Als je over Jezus leest, dan lees je iets dat hij opgroeit in Nazareth, maar op een gegeven moment wordt beschreven dat hij in een caverne gaat wonen. Nou, dat is de plek waar we uh, wat we net gehoord hebben. Hij gaat in caverne wonen. Dat is een stad. Hij doet allemaal bijzondere dingen in die stad. Hij geneest mensen, hij drijft demonen uit en hij krijgt allemaal mensen om zich heen. Nou, dat wordt hem te druk en hij besluit, ik ga een tijdje weg. Dat gebeurt wel vaker, dat hij eenzame plekken opzoekt. Ik ga een tijdje weg, maar dan komt hij na verloop van tijd weer thuis in Caverne. En dan staat er, misschien komt hij al wat stiekem thuis. Er staat aan het begin, er werd bekend dat Jezus weer thuis was. Het gaat hier ook flink te keer. Dit is trouwens de derde keer, dacht ik laatst... op een zondag hadden we met een storm te maken hebben. Maar goed, dat lijkt een soort ritme te worden. Als Jezus thuis komt, ontstaat dus die drukte. Want ze weten, Jezus die geneest. Dat is een bijzonder figuur. En ze stromen allemaal weer toe. En Jezus is niet zo iemand die dan wegloopt via de achterdeur. Hij houdt de deur niet dicht. Hij laat iedereen dat huis in. Het wordt druk en hij begint te vertellen over God. Nou, vanuit Jezus' bezien, hoe zou hij dat zelf ervaren hebben, vroeg ik me nog af. Het is zijn thuis, zijn huis, opeens wordt, ja, komt iedereen binnen, is het chaos, is het druk. Nou, Jezus stuurt mensen niet weg, maar hij begint te praten. En dan is er opeens dat beeld van die verlamde man, die niet kan lopen op een matje, vier vrienden bij hem. En die komen daar aangelopen en dan staat er dat ze zich niet door de menigte konden wringen. Nou, dat zie ik ook voor me. Je wil zijn huis in met zo'n verlamde man die ligt. Maar ze komen er gewoon niet doorheen. Misschien veel zieke mensen, ook al gezonde mensen die ze gewoon tegenhouden. Maar ze hebben uh, zodanig uh, de drive dat ze bij Jezus moeten zijn. Dat ze iets slims uithalen. Gaan een leuk deel in dit verhaal. Ze gaan het dak openleggen. Misschien ook best wel gevaarlijk geweest met die man omho omhoog. Zo'n dak op. Mogelijk een plat dak, het zou goed kunnen. Het dak openleggen, precies boven de plek waar Jezus stond. Ik stel me dat hier ook voor je, ik kan je vandaag wel voorstellen dat het dak misschien openbreekt, zo ongeveer met de storm. Maar het dak wordt opengelegd, Jezus kijkt omhoog en daar zakt die verlande man naar beneden. Nou, ook op die manier was zo'n huis binnengaan niet netjes. Maar Jezus begint niet met een oordeel van wat kom jij, wat komen jullie nou doen? Waarom breken jullie dat dak open? Hij kijkt omhoog en hij ziet die verlanden. En dan gebeuren er wat dingen. Marcus 2, dus 5, dan staat er bij het zien van hun geloof, zei Jezus. En dan volgen er eigenlijk twee dingen. Eerst is er vergeving en vervolgens is er genezing. En die twee hebben best wel een bijzondere verbinding met elkaar. Maar eerst is er vergeving. En Jezus geeft dat dus uh, omdat, hij, omdat hij geloof ziet. Hun geloof, hij ziet die mannen en die mannen naar beneden zakken en hij ziet geloof. Nou, wat voor geloof? Ik denk een heel groot geloof. Zij uh, wisten, we moeten bij Jezus zijn. En we gaan zelfs een dak op, we uh, halen risicovolle toeren uit... Om bij Jezus te komen, we moeten bij Hem zijn. We breken desnoods een dak door. Daarvan dacht ik toch wel naar ons vertaald vandaag zou dat niet mooi zijn als we eenzelfde soort houding hebben, als we verwachten dat in Jezus aanwezigheid dat er bijzondere dingen kunnen gebeuren, dat zijn aanwezigheid verschil maakt. Nou, wat gebeurt er nog meer? In Nederland hebben wij een cultuur, geloof ik, tenminste van doe maar normaal, gelijkheid. Hier gebeurt iets in het verhaal waar Jezus mee afrekent. Want als dit verhaal zich hier had afgespeeld... en Jezus had dit gedaan hier vandaag... dan was het denk ik niet zo goed met hem afgelopen. Want het eerste wat Jezus zegt tegen die verlamde is... vriend, uw zonden worden u vergeven. En dat is ook best wel apart. Een zieke man komt naar beneden en het eerste wat hij zegt... uw zonden worden u vergeven. Iedereen wist, er is één iemand die mag vergeven, die daar toestemming voor heeft, en dat is God. Alleen God mag zonden vergeven. En nu staat hier iemand, gewoon een mens van vlees en bloed... die zegt opeens, uw zonden zijn u vergeven. Je ziet ook protest. Waarschijnlijk denken ze, het is hem naar het hoofd gestegen. Doen we eens even normaal. Ze zeggen, het is godslasterlijk. Misschien denken ze, die man is gek... Ze zeggen letterlijk, hij slaat Gods lastelijke taal uit, alleen God kan immers zonden vergeven. Voor vergeving moest je naar God toe, dan ging je naar de tempel toe. Hier staat een leraar in een huis en die zegt opeens, je zonden zijn er vergeven. Voorbeeldje, ik dacht om het tastbaar te maken, stel dat paus Franciscus in een toespraak zou houden dat hij opeens zou zeggen, ik ben eigenlijk veel meer dan een mens, ik ben God zelf. Ik vermoed een beetje dat dat niet zo goed voor hem zou aflopen. Dat iedereen zou zeggen, ja, doe even uh, normaal. Uh, geen idee, het is een voorbeeld. Maar het is wel een soort, uh, eenzelfde soort idee. Hier staat ook een mens namelijk, van vlees en bloed, die zoiets opeens zegt. Die eigenlijk een soort aanspraken doet op God zelf. Want hij doet iets wat God doet, zonder vergeven. Jezus begint hier eigenlijk duidelijk te maken dat hij niet zomaar iemand is, een aardige, vriendelijke vent... maar dat hij groot is, dat hij machtig is. En zelfs doordat hij dit doet, dat hij God zelf is. Ze komen in protest, die mensen. Als Jezus zegt, uw zonden worden u vergeven... dan zeggen ze, hij slaat Gods lastelijke taal uit... alleen God kan immers zonden vergeven. En dan staat er dat Jezus op ze reageert. Hij doorziet het en dan zegt hij... Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker? Tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed en loop. Dat is wel een ingewikkeld zinnetje, want wat bedoelt Jezus hier precies? Je kan het op allerlei manieren uitleggen. Een eerste uitleg is dat je zegt, van ja dat makkelijke, dat is de vergeving. Uh, vergeving, dat kan Jezus gewoon zeggen, hè. Je zonden zijn en vergeven. Dan kan die man uh, weglopen. Je ziet niet of dat nou um, ja, gebeurt. Je, kan het, je moet het geloven. Dus dat is dan iets makkelijks. Iets moeilijks zou dan zijn die genezing. Dat valt ook te controleren. Je kan zien of die man daadwerkelijk genezen is of niet. Dat is dan het moeilijke. Je kan het ook nog anders uitleggen. Dat, dat ga ik eigenlijk vanuit dat, dat je het zo. Uh, moet begrijpen uh, dat het er eigenlijk om gaat wat voor Jezus zelf op dat moment makkelijker of moeilijker is tot nu toe genast Jezus mensen hij dreef demonen uit had wel heel veel mensen om zich heen, dat trok wel aandacht maar dat was nog wat te accepteren Dat was eigenlijk iets goeds voor Jezus zelf is duidelijk maken dat hij vergeeft dat hij van God is is moeilijker want hier begint het al. Ze beginnen tegen hem in opstand te komen. Doe even normaal. Wie denk je wel niet dat je bent? Al dit type uitspraken, dat hij zoon van God is, dat hij één met God is, God zelf... dat levert hem steeds problemen op, vijanden op. En uiteindelijk het kruis. Hierop gaat het uiteindelijk mis. Omdat hij zegt zo groot en machtig te zijn en van God te komen... Op de kanten van het verhaal gezien. Um, maar waar gaat het nou om in het gedeelte? En wat kun je er ook mee vandaag? Wat heb jij eraan? Wat is de boodschap? En toch nog even naar die vraag dan verder. Want als Jezus die vraag heeft gesteld. Wat is makkelijker? Uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed en loop. Dan gaat hij zelf eigenlijk verder en dan zegt hij. Het ook in beeld. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlanden, ik zeg u, sta op, pak uw bed en loop. Er is in dit verhaal dus een verband tussen die vergeving en die genezing. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt hier eigenlijk, kijk eens anders naar mijn genezingen. Zie er iets anders in. Ik heb de macht om te genezen. Maar als ik nu genees... en dat doet hij daar ook... zie daarin dan de macht die ik ook heb om te vergeven. Maar vertrouw erop als je deze macht ziet. Die man staat op dat ik ook degene ben... die machtige die ook kan vergeven. Die de macht heeft om te vergeven. Ik denk ook dat het in dit verhaal niet om die genezing gaat... Hoewel dat het natuurlijk prachtig is, ook als dat vandaag gebeurt. Dat iemand zo zou genezen. Maar Jezus wil hier iets over die vergeving benadrukken. Hij wil iets nieuws laten zien, dat hij vergeeft. Dan kom ik net bij het dak nu, dat is toepasselijk. Als je het voor je ziet, het is best wel kwetsbaar eigenlijk. Die man die wordt, dat dak gaat open, Jezus kijkt omhoog. En die man komt op een matje naar beneden. Ik stel me ook even voor dat hij op zijn rug ligt. Die zakt helemaal tot aan de grond. En daar lig je dan. Hij kijkt naar Jezus. En ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen dat hij hoopt en wenst dat er één ding gebeurt. Namelijk dat hij weer kan lopen. Dat hij geneest. Maar wat gebeurt er? Jezus zegt, vriend, je zonden worden je vergeven. Ik zei, stel me bijna voor dat die man ook zei, ja dat is een beetje apart. Daar had ik niet om gevraagd. Wat is het probleem van een man die verlamd is? Die wil weer lopen, die wil genezen worden. Maar het eerste wat Jezus zegt is, vriend, je zonden zijn je vergeven. En Jezus ziet dus, hij begint eigenlijk gewoon met iets anders dan waar die man voor komt. En dat vind ik heel boeiend. Jezus ziet wat die man nodig heeft. Misschien wel beter dan die man, die verlamde man het zelf ziet. Ik vroeg me dat ook af, zou het kunnen dat jij, dat wij ook regelmatig iets nodig hebben zonder dat we het zelf zien? Je kan denken, ook als het gaat om geloof misschien wel, ik heb dit nodig op dit moment, maar zou het ook kunnen dat het iets anders is, iets dat je zelf niet ziet? Jezus staat tegenover die man en hij kijkt door hem heen. Hij, Jezus kent mensen altijd. Hij ziet mensen. En dan zegt hij... Vriend, je zonden worden je vergeven. En dat is natuurlijk een boodschap die altijd in de Bijbel zit. Vergeving van zonden. En ik zou zeggen... Sta voor jezelf een stil bij de vraag... Um, vergeving van zonden. Raakt dat je? Of niet? Wat doet het bij jezelf? Plaats je even in die man die daar ligt. Het wordt tegen jou gezegd. Vriend, vriendin. Er zit ook liefde in trouwens. Je zonden worden je vergeven. Wat zou dat bij jezelf doen? Denk er even voor jezelf over na. Waarschijnlijk heel nou, verschillend natuurlijk. We zouden weer een uh, soort peiling kunnen doen, maar deze keer even niet. Um, kijk, misschien heb je een heel sterk gevoel van zondig zijn, van tekortschieten. Dat je je regelmatig onwaardig voelt. Dat je niet kunt, bijna niet kunt accepteren, kunt aanvaarden dat je geliefd bent, vergeven door God bent. Dat je gewild bent door God. En dan is het nieuws, dat is het sowieso is zo goed... Dat Jezus zegt, vriend, vriendin, je wordt aanvaard. Je zonden worden je vergeven. Het ook kan, daar ken ik zelf geregeld, is dat vergeving van zonden je een wat neutraal gevoel geeft. Of misschien, ja, wat doet me dat nou? Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed. Niet zoveel, misschien wel. Vergeving van zonden. Ik heb dat zelf wel eens, dan denk ik vergeving van zonden. Ja, heb ik dat nou echt zo nodig? Waarin zou ik dan tekortschieten? Doe ik dat eigenlijk wel zo? Misschien herken je daar iets van. Je doet je best, toch? Je probeert het liefdevol te zijn naar anderen, je zet je in. En natuurlijk weet je ook wel van, ja, dat gaat niet altijd goed. Ik ben ook niet perfect. Maar dat is ook niet realistisch. En dan denk je opeens, ja, vergeving van zonde. Ja, hoezo? Misschien zit daar wel iets in van die verlamde man. Dat je... Uh, Iets nodig hebt wat je misschien zelf al niet ziet. Vergeving van zonde. Een belangrijke vraag is natuurlijk ook wel: wat is die zonde dan? Waarvoor heb je dan vergeving nodig? Zonde wordt heel vaak gezien, ...en dat is ook wel terecht, denk ik, als uh, verkeerde dingen doen. Dat je niet leeft zoals God het vraagt. In de Bijbel, dat is het ook, is het altijd iets relationeels ook. Dat het dat je de relatie met God verbreekt. Of juist dat je in de relatie met mensen dat daar iets misgaat. Zonde is niet alleen maar uh, je doet verkeerde dingen. Het is misschien vooral wel dat je uit de relatie met Jezus stapt. Jezus die naar je toe komt met liefde. Die een relatie met je wil, die er voor jou is. Maar dat je zegt, ik hoef hem niet, ik loop weg. Ik loop weg uit dat huis... Misschien wel waar Jezus zegt, je zonden worden je vergeven, jou, jou ook liefdevol aankijkt. Tegelijk gaat het ook natuurlijk wel verder. Ik denk, als je eerlijk wordt, dat je allerlei zonden wel kunt tegenkomen in je leven. En wat voorbeelden? Dat is een beetje relationeel, maar ook in gedrag. Je kunt uit die relatie stappen. Dat is dus ook vooral eigenlijk heel jammer als je dat doet, denk ik. Je kunt ook iets zeggen tegen iemand, wat iemand anders pijn doet. Je reageert je zomaar af op iemand, je partner, een vriend, misschien je kind, die dat totaal niet verdiend heeft. Misschien ben je wel eens jaloers, dat je de status, de carrière van iemand anders eigenlijk wil. Of egoïstisch, dat je er steeds mee bezig bent, hoe kan ik gelukkig zijn? Steeds de vraag naar jezelf. Je koopt producten die gemaakt zijn in andere landen waar mensen onder gebukt gaan. Je laat na er te zijn voor mensen die het moeilijk hebben, maar waarvan je weet die hebben dat heel hard nodig. Of je laat na geld weg te geven aan mensen die dat nodig hebben. Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. En dan kan je ook een beetje zo'n gevoel begrijpen van ja, dat wordt wel een beetje zwaar allemaal. Als je dat nou allemaal bij jezelf bij langs moet gaan. Waarom moet dat nou? Dat voelt niet zo lekker. Misschien is het daarom ook wel een thema waarbij jij en ik regelmatig wegblijft. wat nog onprettiger misschien wel kan zijn is dat wanneer je er eigenlijk dus mee rond blijft lopen. Wanneer die dingen er wel zijn, maar je het een beetje moet relativeren. Dat het eigenlijk met je mee blijft gaan. Vergeving. Ik denk dat het iets prachtigs is. Iets heel moois. Zeker als je het ervaart. Maar het komt misschien wel het meest binnen als je helder en concreet krijgt voor jezelf waar je eigen zonden nou precies zitten. Als je het kunt beleiden. Het kunt zeggen tegen God. En ook niet eromheen draaien. Gewoon precies zoals het is. Ik heb dit gedacht of dat gedacht. Ik heb dit gedaan of dat gedaan. Als je dat kan, dan lucht dat denk ik op. Dan gaat het ook weg. Dat is eigenlijk de biecht natuurlijk, zoals die in de katholieke kerk gebruik, in, uh, gebruikelijk is. Jezus vergeeft. Ik heb een handreiking voor je, waarmee je aan de slag zou kunnen deze week. Je hebt drie dingen nodig. Een telefoon of gewoon een traditionele wekker, en timer. Uh, je hebt een papier nodig en een pen. Ja, jullie hebben ook een papier en een pen. Hè? Ja, ja. En zet die timer eens op tien minuten. En vraag vooraf: dan kun je aan God vragen. Laat me zien waar mijn, waar mijn zonden zitten. Laat me zien waar ik tekort schiet in de relatie met u en de mensen om me heen. Nou, dan ga je stil zijn. En dan kijk je eens wat er in je gedachten en in je hart opkomt. En steeds als je iets bedenkt, schrijf je het op. En als er nog iets binnenkomt, schrijf je nog iets op. En dan nog iets. Zo krijg je, weet ik bijna wel zeker, zo werkt het bij mij tenminste... krijg je wel een hele lijst aan dingen die uiteindelijk, waar je bewust van wordt. Er kunnen dan dus ook dingen komen... Waarvan je je dus niet bewust was. Eigenlijk zoals die verlanden man, die misschien wel helemaal niet zat te wachten op vergeving, maar vooral op genezing, wat hij uiteindelijk ook krijgt. Je kunt je bewust worden, God kan je bewust maken door zijn geest, in je hoofd en in je hart, van dingen die je niet door had. Zo werkt het bij mij vaak, ik kom dan op dingen die ik over het hoofd heb gezien. Een avond daarvoor of een week daarvoor, wat me opeens te binnenkomt. Zo kan God dingen in je hoofd en in je hart brengen. En aan het eind van die tien minuten kun je dan gewoon alles opnoemen. Heer, dit of dat, dit of dat. En je kunt het ook alleen doen als je weet dat je vergeven wordt. Dat je geliefd wordt, dat je gezien wordt. En dat is het mooie namelijk. Als je dit doet, dan wordt het concreet en je ervaart het ook. Want aan het, aan het eind bid je, noem je het allemaal. En dan mag je horen die stem van Jezus die tegen ons, tegen jou zegt. Vriend. Vriendin, je zonden worden je vergeven. Je bent aanvaard, je bent geliefd. De vergeving, de aanvaarding, de liefde van Jezus. Daar gaat het om in die vergeving. Nou, wanneer vergeving van zonden je, je nauwelijks raakt, betekenis heeft in je leven... graaf dan door dat dak heen, zoals die vrienden deden, om dicht bij Jezus te komen... Laat je onderzoeken door zijn geest, want Jezus ziet wat je nodig hebt, beter dan je het zelf ziet. En ontdek dan ook dat hij liefdevol naar je kijkt. En dat je mag horen, vriend, vriendin, je zonden worden je vergeven. Zullen we nu samen bidden? Ik ben in het gebed een moment stil. Misschien kun je daarin iets zeggen of gewoon... Stil zijn, tot rust komen. Laten we bidden.